En een voorspoedige start. Christian Bonebakker met het NOS Journaal. In Tunesië zijn drie mensen opgepakt in verband met de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. Een van hen is een neef van de dader, Anis Amri. Volgens de Tunesische autoriteiten vormen de drie een terreurcel. Alle slachtoffers van de aanslag in Berlijn zijn inmiddels geïdentificeerd. Het zijn zeven Duitsers, een Tsjech, een Pool, een Oekraïner, een Italiaan en een Israëliër. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, de Magère, vindt het nog te vroeg voor een oordeel over de veiligheidsdiensten. Volgens hem is het juridisch niet mogelijk om iedereen die gevaarlijk kan zijn 24 uur per dag te controleren. Status quo-gitarist Rick Parfit is overleden. Hij stierf in een ziekenhuis in de Spaanse stad Marbella aan de gevolgen van een val. Hij was nog herstellende van een hartaanval die hij in juni kreeg. Parfit was samen met Francis Rossi 50 jaar lang de drijvende kracht in status quo. Rick Parfit was 68 jaar. Nigeria zegt een belangrijke overwinning te hebben geboekt op Boko Haram. In een verklaring zegt president Buhari dat de islamitische terreurgroep is verdreven uit zijn laatste kamp in het Sambisa bos in het noordoosten van het land. Of het bericht klopt is niet duidelijk. Nigeria heeft vaker grote overwinningen gemeld op Boko Haram, maar de terreurbeweging is nog steeds actief. De onbewaakte spoorwegovergang in Winsum blijft de gemoederen bezighouden. Vanwege het ongeluk vorige maand moeten aankomende treinen nu toeteren. Er staan borden om machinisten erop te wijzen. Maar omwonenden hebben last van het getoeter, vooral ochtends vroeg en s'avonds laat. Afgelopen nacht hebben onbekenden de borden weggehaald, maar ProRail heeft meteen weer nieuwe neergezet. Het weer. Vanavond en vannacht waait het stevig. Vrijwel overal valt enige tijd regen. Minima rond 8 graden. Morgen, eerste kerstdag, wordt een druilerige dag en blijft flink waaien. Met 11 tot 13 graden is het bijzonder zacht. Tweede kerstdag begint met regen, maar later breekt de zon door. Smiddags is het een graad of 7. Dit was het NOS Journal. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Something got me started. En dat allemaal hier bij CFM Entertainment for You. dat allemaal, uh, ja, met een extra lange uitzending. Dus ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Hier op die 106.9 vanuit Zandvoort. En natuurlijk 104.5 op de kabel. En natuurlijk op, uh, ja, Text TV. En we gaan lekker verder met John Gewogne. Verleden, uitgebracht. En uh, ja, uh, op de melodie van Koos uh, van, uh, Albers, geloof ik. Ja, ja, Koos Albers was dat. En uh, iets, iets met, uh, met de laatste trein, geloof ik. Ja. Maar goed, uh, we gaan verder met de Bandheid. En uh, ook alweer een hele tijd geleden. En uh, do they know it's Christmas time. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Extra lange uitzending. Van Entertainer for You... Het is old Er is geen At We let in light and we Uh, Even terug in mijn geheugen voor mij 1986, de oude formatie dus. En dat allemaal hier bij CFM Entertainment for You. En we gaan lekker verder met Celine Dion en I'm Alive. Mm -hmm. Mm -hmm. I can't wait to fly, oh. I think I'm Zilveren bellen. En een verzoekje je aanvragen, dat kan hoor. Ook via Facebook, telefonisch of via de mail. Maakt niet uit. City sidewalks. Busy sidewalks Dressed in holiday style And in the air There's a feeling Of Christmas Children laughing People passing Meeting smile After smile And On every street corner You hear Silver bells Silver bells It's Christmas time In the city Ring away. Hear them ring. Soon it will be Christmas day. Strings of street lights, even stop lights, blink of bright red and green. As the shoppers rush home With their treasures Hear the snow crunch See the kids bunch This is Santa's big scene And above all the bustle You'll hear Silver bells Silver bells It's Christmas time In the city ring a -ling. Hear them ring Soon. Day en zilveren bellen, oftewel Zilverbels. Uh, ja, we gaan weer een, een lekkere Nederlandstalige draaien En dat is uh, van Tino Martin en mijn eerste kerst, uh, ja, zonder jou. Zeg me waarom ging je weg? Is dan echt alles voorbij? Thuis voelt zo eenzaam en stil.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 Wat ik nu voel is de pijn. Ik wil weer bij jou kunnen zijn. Ik mis je hier om me heen. Ben jij nu ook alleen? Ik staar voor me uit door het raam. Dan hoop ik je weer te zien staan. Sinds je weg ging kan ik soms het leven...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 Mijn eerste kerst zonder jou, Tino Martin. En ja, we gaan, uh, we gaan gewoon eventjes lekker verder in de kerstsfeer. En uh, ja, Sydney, uh, Sydney Bischoff. En hij uh, het over uh, ja, met kerst binnen alleen? Ze zijn allemaal alleen met kerst. Ik loop door de besneeuwde straten. Het is koud. En donker om me heen, het kerstfeest is weer aangebroken. Maar dit jaar ben ik helemaal alleen. Jij ging toch plotseling naar een ander. Waarom heb je mij dit aangedaan? Wij hielden zoveel van elkaar. Heb je mij zo laten gaan? Nu zo en doe. Ja. Kaarslid. ik ruik een derde Dat is een Schuurmans en ik kom naar huis. En uh, ja, een hele mooie Kerstversie. We hebben daar ook een, een normale versie van, inderdaad. En dat allemaal op die 106.9 hier, op die 104.5 uh, op de kabel. En uh, ja, natuurlijk op uh, TekstTV, 24 uur per dag. Rob Zorn en Kerst zonder jou. En een verzoekplaatje aanvragen, dat kan hoor. Via de mail, via Facebook. Bellen mag ook, eventjes in de uitzending. Kan allemaal. De ramen zijn beslagen, de daken die zijn wit Ik voel me zo ellendig, nu ik weet dat jij niet naast me zit Vandaag is het kerstmis voor ons twee Maar je kon niet met me mee Geen bonden, zo geen slingers, de kamer koud en kil het lot, ja dat besliste, maar dat was niet uit vrije wil. Vandaag is het kerstmis voor ons twee, maar ik kon niet met me mee. Het is een eenzame kerst zonder ja. Waarom moest het zo gebeuren? Kon het dan niet één keer? Is, is toch liefde en samen zijn Wie legt het uit Kon jij maar bij me zijn Waarom is het zo heerlijk? Je hield toch ook zoveel van mij Ik hoor nog je woorden liefde Ik hoop dat we samen zijn Vandaag is het kerstmis voor ons twee, maar je kon niet met me mee. Ik zal je cadeaus bewaren, die nu op zolder staan. We zullen ooit bij elkaar zijn, ja neem dat maar van me aan. Vandaag is het kerstmis voor ons twee. Maar, maar je kon niet met me mee Het is een eenzame kerst Zonder jou Waarom moest het zo gebeuren? Kon het dan niet één keer zo als ik dat wou Het zou een kerstmis Veel meer kleur Toch liefde en samen zijn Wie legt het uit Kon jij maar bij me zijn Met kerstmis samen zijn Fijne kerst Zo is dat, fijne kerst allemaal En uh, ja, zit je net eten, eet smakelijk En uh, ja, ga je, ga je vanavond uh, naar de kerstmis uh, Ja, in de kerk of dergelijke, ergens uh, ja, waar de ontmoetingen eh, plaatsvinden. Ik zou zeggen, ja, geniet ervan. En eh, geniet ook van eh, ja, de komende kerstdagen natuurlijk. En wat gaan we doen? Ja, Robert Leroy en eh, mijn allermooiste kerstcadeau. <totstuk> Ik loop door de kamer alles versiert We hebben zin in kerst De boom is weer prachtig, een glimmende piek En iedereen is om zijn best De oven staat aan, de tafel gedekt Maar jouw stoel is nog steeds vrij Mijn hart vol verwachting, we zijn niet compleet Er hoort nog iemand Niemand die komt, ik hoor de sleutel in het slot Oh, dit is het moment, als jij het echt bent Dan kan de kerst niet meer kapot En dan zwaait je voor de voordeur open En daar sta je met een lap. Je houdt zo Verschrijf De kerstcadeau en dat allemaal hier op je En we gaan lekker verder met deze kerstuitzending van Entertainer for You. En uh, ja, vandaag een extra lange uitzending. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. We gaan naar André Hazes. En uh, ja, digitaal geriemassen in 2005. En met kerst ben ik alleen. Mijn ramen zijn beslagen. De verwarming staat op zes. Ik bak vol met peuken en er staat een lege fles Nee, nooit had ik gedacht dat ik met kerst alleen zou zijn Geen kerstkaart in de bus, ja van mijn baas kreeg ik alleen een flesje wijn Maar wat moet ik daarmee?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 En één ding nog maar wil Wie het gewonnen heeft van mij doe zeg me wie Ik ga maar vroeg naar bed En leg hem Queres yes, que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 Thank hey. Als je denkt van, uh, ja, wat is die snel? Ja, dat klopt. Dat zei ik er net al. Als je uh, digitaal geruim was dat in uh, 2005 natuurlijk. Dus uh, eventjes opnieuw opgenomen. En uh, ja, uh, natuurlijk, uh, ja, ja, daarna is hij uh, natuurlijk overleden. Hè? Ja, nou, dat doen we. Uh, we, we gaan, we, we gaan uh, eventjes, uh, eventjes, uh, we gaan door met Kerst. Maar uh, niet, uh, niet met André, nee. We gaan uh, verder met Kerst en uh, met Nick en Simon. En ja... Uh, yeah. Zij hebben het over een over, over vrolijk kerstfeest. Kerst op je radio. Op je radio met ZFN. Hele fijne dagen. Ja, of je zit te schuiven op. De vrolijk kerstfeest. De mooiste tijd is aangebroken. Gezicht, ik glimlachte het kerstnieuws. is een feest voor iedereen. Donkere dagen, waarin het licht zo helder schijnt, brengen ons samen. En ieder jaar weer tot het einde komt, steeds nader. De tijd van stil, cadeaus en brengen. De warmte om je heen, dus kom maar binnen Eindelijk het rijk voor ons alleen, jij zult niet merken Hoe koud het buiten is Ik zal je laten voelen dat het kerstmis is Wat was hij dan? Oh ja, ja, ja, ja. Nou, gaat niet helemaal lekker. Maar goed, dit waren Nick en Simon en uh, vrolijk kerstfeest. En uh, ja, we gaan uh, langzaam naar de klok van uh, 6 uur. En uh, ja, als je zit eten, ik zou zeggen eet smakelijk. Heeft u gegeten dat het u wel uh, mogen bekomen. En uh, wat gaan we doen? We gaan een lekker plaatje draaien. En dit keer eventjes geen, uh, geen kerstdummetje. Nee, dat, dat gaan we nu doen met ja, onze Mike Daanen uit, uit Zandvoort. ZFM, ZFM wens je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. ZFM Kom weer bij mij Als het je spijt Kom dan bij mij Of ben ik je kwijt Kom bij mij. Is er nog liefde of is het voorbij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 Zit Allemaal fijne